Kert met het NOS Journaal. Minister Leers verwacht dat hij binnenkort opnieuw uitgeprocedeerde Irakse asielzoekers kan terugsturen naar Irak. Hij heeft de afgelopen tijd met de Irakse autoriteiten overlegd en half juni komt een Irakse minister naar Nederland. Tot die tijd krijgen de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in elk geval opvang van Leers. Volgens Irak komen uit veel Europese landen Irakezen terug naar huis, maar die kunnen niet allemaal tegelijk komen. De Nationale Hypotheekgarantie wordt de komende jaren niet beperkt tot starters op de woningmarkt. Minister Spies vindt plannen voor zo'n beperking ontijdig en onverstandig. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, dat de hypotheekgarantie regelt, had voor beperking gepleit. Nu komen ook doorstromers een aanmerking voor de regeling. Op dit moment staat de Nederlandse staat voor 136 miljard euro aan hypotheken garant. Concreet betekent dat dat de staat opdraait voor de eventuele restschuld bij gedwongen verkoop... waardoor het risico voor klanten en banken minimaal is. Een derde kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij GroenLinks is verwonderd over de gang van zaken rond het partijreferendum. GroenLinks'er Oscar Dijkhoff had zich net als Jolande Sap en Tovik Dibi aangemeld, maar de kandidatencommissie liet hem niet meedoen, zegt Dijkhoff. Ook Dibi was afgewezen, maar onder druk van partijprominenten mag hij toch meedoen aan de race. De strijd om het lijsttrekkerschap gaat nu tussen Sap en Dibi. Dijkhoff vraagt zich af waarom Dibi wel mee mag doen, als de kandidatencommissie hem ongeschikt vond en hij niet. In Zuid-Afrika is een zwarte boerenknecht schuldig bevonden aan de moord in 2010 op de extreemrechtse leider Eugene Terblanche. De strafmaat wordt later bekendgemaakt. Een medeverdachte werd vrijgesproken. Volgens de verdediging waren de verdachten van de moord seksueel misbruikt door Terblanche, maar de rechtbank vond daar geen bewijs voor. De politie zei destijds dat Terblanche vermoord was na een uit de hand gelopen ruzie over het salaris van de twee knechten. Het weer. Vanmiddag vanavond in het Middelland enkele regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk in de Randstad en vooral rond Rotterdam. Ook een video bij Amsterdam op de A10 Ringwest voor de Koentunnel richting Zaanstad, 5 kilometer. A12, Den Haag richting Arnhem, tussen knoopend Lunetten en Driebergen, 5. A13, Den Haag richting Rotterdam, tussen knoopend Iepenburg en Afrit Berkel en Roderijs, 5 kilometer. Op de A15 is een ongeluk gebeurd, Europoort richting Rotterdam, de file staat tussen Hoogvliet en knoopend Vaanplein, is 6 kilometer lang. De linker rijstrook is dicht bij Vaanplein. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Arkel en hardingsveld Giesendam, er staat een kapotte vrachtwagen En daarachter staat een rij auto's van 6 kilometer, want de rechterrijstrook is dicht. A20 op van Holland richting Gouda. 9 kilometer tussen knoop het Ketelplein en knoop het Tot zover de verkeer.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 my only be the water where i'm waiting yeah my river I've been seen. Stay inside. Sit tight, sit tight, it'll be alright. Van zon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 The stairs creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even drive my It's killing to see this way. Cause though the truth may be this, ship will carry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 Muhammad, then we hit fame You be with yeah, the we hit insane